Clemens Peters met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leveren per direct weer militaire hulp en inlichtingen aan Oekraïne. Dat staat in een verklaring van de VS. Die werd uitgebracht nadat Amerikaanse afgevaardigden in de Saoedische stad Jeddah... ruim negen uur hadden gesproken met vertegenwoordigers van de Oekraïnse regering. Oekraïne heeft in die gesprekken ook ingestemd met een Amerikaans voorstel... voor een onmiddellijk staakt het vuren van 30 dagen... Ook wil Oekraïne een stappen zetten om tot een duurzame vrede te komen met Rusland. Vanuit Rusland is nog niet gereageerd op het plan van de Amerikanen. De Roemeense politicus Kalin Georgescu mag definitief niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het constitutionele hof in Roemenië heeft zijn beroep tegen het besluit om zijn kandidatuur ongeldig te verklaren afgewezen. Georgescu won in november onverwacht de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Vervolgens werd na onderzoek vastgesteld dat Rusland op een ongeoorloofde manier invloed had uitgeoefend op de verkiezingscampagne. In het voordeel van Georgescu. De verkiezingen werden daarna ongeldig verklaard. Het vrachtschip dat gisteren bij de Engelse Oostkust tegen een tanker botste zinkt mogelijk toch niet, zoals eerder wel werd gemeld. Het schip drijft stuurloos op de Noordzee en aan boord zou ook nog brand zijn. De politie in Engeland heeft iemand aangehouden vanwege de aanvaring. De man van 59 wordt beschuldigd van doodslag door nalatigheid. Bij de aanvaring raakte een bemanningslid van het vrachtschip vermist. Hij is vermoedelijk verdronken. De Tweede Kamer wil de toeslag op wegwerpplastic bij afhaalmaaltijden en drankjes afschaffen. Een meerderheid steunt een motie om vanaf volgend jaar de meerprijs terug te draaien. De maatregel werd in het zomer van 2023 ingevoerd om het zwerfvuil te verminderen, maar dat heeft onvoldoende gewerkt. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met aan de kust een bui. Minima tussen 0 en 4 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en een enkele bui bij een graad of 8. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Mm, je gaat luisteren naar Trio's Urbanos, René en Rosnes. René Rosnes. Mm. It of Jazz.